Tussen het groen van het gras en het goudgele koren, daar ik het hangen, daar ben ik geboren. Daar wonen mijn ouders, daar stuit mijn ouders hoes. Daar ben ik geboren, daar vul ik mich dus. De plantje, de Echterstroot, de berg en de dik. Daar wil ik er zien, daar ik mich riek. De Sint-Jouwesterweg en het Hoogveld niet te vergeten. Voor me samen een spul van het hengender leven. Zoals met grün kan het gaan zijn het goud gelekomen. Daar lig ik op vingen, daar ben ik geboren. Daar wonen mij noois, daar streng noois goed. Daar ben ik geboren, daar vullen ik mee. Hoog in de kouverwei vol meis en vol koren. Door trekken de boeren met plogen hun voren. Door graas ook het via van ku tot aan peerd. Door greut ook van alles in vruchtbare erd. Zijn het van het gras, en het goudgele golven. ik er hangen, dan ben geboren. Toen woonde m'n als dat ben ik geboren, door, wonen wie nou als is door ben ik geboren door verleeg... Dus het gruw van het gaas en het groot heren komen. Door ik het engel, daar ben ik geboren. Door woorden die mooiers, door steklooiers voet. Daar ben ik geboren. mm